Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam-Oost onderzoekt een explosie in de Linee-straat. Vanmorgen vroeg ontplofte daar een explosief in de buurt van een koffieshop. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bevestigt dat het een explosief was. Er zijn geen berichten over slachtoffers, wel is er schade aan panden in de buurt. Bouw- en woningtoezicht van de gemeente gaat de schade opnemen. In januari was er ook een explosie bij een koffieshop in Amsterdam-Oost. Australië verscherpte de maatregelen tegen buitenlanders... die zijn veroordeeld voor geweld tegen vrouwen en kinderen. Die komen voortaan het land niet meer in. Als ze al in Australië zijn, worden ze het land uitgezet. Tot voor kort kregen buitenlanders... die waren veroordeeld tot een celstraf van een jaar nog een visum. Nu zegt minister Coleman van Immigratie... dat Australië helemaal geen gewelddadige buitenlanders meer toelaat. Noodweer heeft in Kandahar in het zuiden van Afghanistan... zeker twintig mensen het leven gekost. In 30 uur tijd viel er bijna 10 centimeter regen. Mensen kwamen om het leven doordat hun huis instortte... of hun auto door het water werd meegesleurd... meldt het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN. Zeker tien mensen worden nog vermist. Volgens de gouverneur van de provincie Kandahar... zijn de overstromingen de ergste in zeven jaar tijd... Er valt ook veel sneeuw, wat de hulpverlening bemoeilijkt. Dit jaar vielen in Afghanistan al zo'n 50 doden als gevolg van overstromingen. Films van streamingsdiensten als Netflix moeten volgens regisseur Steven Spielberg niet langer in aanmerking komen voor een Oscar. Als lid van de raad van bestuur van de Oscar Academy wil Spielberg de regels laten aanpassen, omdat het verdienmodel van streamingsdiensten volgens hem de traditionele cinema bedreigt. Vorig weekend won de Netflix-film Roma drie Oscars. Het weer bewolkt en regenachtig. In het zuiden vanmiddag wat droger. En vooral aan zee, veel wind. Het wordt 13, 11 tot 13 graden. Morgen onstuimig. Met windstoten en flinke buien. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Chris Wakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig.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 Luisteraars, hartelijk welkom bij CFM Jazz. Op deze wat druilerige zondagochtend zitten we er weer klaar voor. En we zijn in een wat groter gezelschap dan u normaal gewend bent. De afgelopen weken hebben we getracht wat mede-presentatoren te vinden. En het is eigenlijk heel goed gelukt. Vandaag hebben we ook weer twee gasten in de studio die uh, eigenlijk de kunst aan het afkijken zijn. Van hoe zet je nou zo'n programma in elkaar en uh, hoe ga je het presenteren. Dat zijn uh, Jaap Funnekotter, die is al een paar keer eerder geweest. En uh, een nieuwe iemand die uit Haarlem komt, dat is... Edward Rauworst. Nou, in de loop van dit programma zal je zeker wat van ze horen. We begonnen met een mooi nummertje van Benny Koetman. En het speciale aan dit nummer, ik dacht dat het Flying Home heet... is dat hierop een, een van de eerste elektrische gitaristen speelt En dat is Charlie Christian. De beste man is niet oud geworden. Uh, mooie muziek uit, uh, ja, ik denk uit 39, 41 zo'n beetje dat dit uh, dateert. Benny Koetman, een hele grote ster... Uh, ja, het is een beetje een ochtend. Dus eigenlijk perfect weer om uh, rustig in je kamer te zitten. En uh, de radio aan te zetten. En te genieten van uh, deze jazzklanken. Die we vanochtend voor jullie hebben uitgezocht. En we gooien er meteen nog een nummertje achteraan. Eens even kijken wat ik dan uh, doe. En dan ga ik kijken naar een zangeres. Want ik hou ook heel veel van uh, zangeressen. Als ik die heb. Oh ja, dat is dit. Randy Crawford. Uh, van de cd Feeling Good. Samen met Joe Sample. En iedereen die dit nummer hoort, die kent het uit een uh, film. Uit de film Midnight Cowboy. En dan wordt het gezongen door uh, een, een van mijn andere, uh, ja, door een zanger waar ik ook een enorme fan van ben, Harry Nielsen. Maar dit is Everybody Talking door Randy Cranford. Ja, dat was de zachte gevooid van Randy Crawford. Die overigens een vrij grote mond heeft. Maar er komt wel een heel mooi geluid uit natuurlijk. En ik zei het al, we hebben hier gasten in de studio. En aan tafel zit onder andere ook Jaap. Jaap, je bent al een paar keer eerder geweest. Dit is alweer je derde keer. Wat zijn je ervaringen tot nu toe? Ja, ontzettend leuk, ook al Echt ontzettend leuk. Uh, het is een, een hartstikke leuke sfeer hier. Uh, de vaste club, uh, jij en Peter en uh, Jeroen... Uh, uh, ...begeleiden ons prima. Dus uh, het is een feestje om uh, hier uh, op zondagochtend te mogen zijn. Ja, en vooral met dit weer. Als het, als het buiten echt uh, zo... ...als vandaag is grijs en nat... Uh, dan, ...dan is het hier toch lekker toe. De studio is warm en uh, de koffie staat klaar. Dus uh, we maken er iets moois van. Ja. Ik begreep dat je ook wat muziek had meegenomen. Waar ga je mee beginnen? Ja, ik ga beginnen met een klein immemorium. De luisteraars hebben het misschien meegekregen... Uh, André Previn uh, is afgelopen week overleden op 28 januari, op 89-jarige leeftijd. Uh, André uh, werd in 1929 geboren in Berlijn, als André als Privin. En uh, eind jaren 30 is hij met zijn Joodse familie voor de nazi's moeten vluchten, eerst Parijs. En uiteindelijk zijn ze in Los Angeles terechtgekomen en daar is hij ook naar het conservatorium gegaan. De New York Times omschreef hem in die tijd... als een wonderkind met een kooltrui. Het bijzondere van Previn, net zoals Winter Marsalis... is eigenlijk dat hij zich bezighield met zowel jazz als klassieke muziek. Hij heeft ook filmmuziek geschreven. Hij heeft twee vioolconcerten voor een van zijn vijf echtgenotes die hij versleten heeft geschreven. De Duitse violiste Anne-Sophie Mutter. En hij heeft met een aantal jazzgiganten prachtige albums gemaakt. Onder andere met Benny Carter... Mahalia Jackson, Dinah Shore. Uh, ik heb nu op de draaitafel liggen van zijn uh, album... Give My Regards to Broadway. Uh, het nummer gelijknamige nummer Give My Regards to Broadway... in de bezetting André Prevent Piano, Red Mitchell op bas... Frankie Cap op drums. En dit nummer is opgenomen op 27 mei 1960. Give My Regards to Broadway. Het tweede wat ik had klaar liggen, is uh, een heel ander geluid: het geluid van onder andere de Bariton Sax. Uh, ik heb meegenomen de originele muziek van de film I Want to Live, een, een Amerikaanse cultfilm uit de eind 50 jaren. En uh, alle muziek uh, van die film is gecomponeerd door de bekende componist en arrangeur Johnny Mandel. We gaan luisteren naar Jerry Mulligan. Met het nummer Black Nightgown. In een bezetting Jerry Mulligan op bariton sax, Art Farmer trompet, Bud Schenk alt sax, Frank Rosolino uh, trombone, Pete Jolly piano, Red Mitchell bass en Shelly Mann op drums. Black Nightgown. Als je met drie mensen zit, dan wordt het soms heel gezellig. En dan zit je gewoon, dan is de muziek opeens afgelopen. Maar goed, we hebben alles klaarstaan. Uh, ik, ik kwam erachter dat er een waanzinnig mooie uh, cd is uitgebracht... van een Belgische uh, ja, uh, jazzmuzikant. En die heet Jack Sells. Hij is volgens mij ook niet zo heel oud geworden, saxofonist. Uh, uh, en daar is onlangs een hele mooie cd uitgebracht. Minor Works heet die cd... Uh, en die Jack zelfs heeft met allerlei uh, bekende jongens gespeeld. Onder andere Philip, Katrien. En van deze day heb ik een nummertje uitgezocht... wat uh, een beetje, uh, misschien wel bij het weer past. It Might As Well Be Spring. Nou, dat klinkt goed, toch? We gaan hem beluisteren. Ik zelfs in 1970 overleden, een uh, bevlogen type. Was in 1948 dat hij een concert meemaakte van Dizzy Gillespie. En uh, deze nieuwe muziekvorm toen de tijd, de Bebop... Dat maakte zo'n indruk op deze jongen dat hij eigenlijk meteen een eigen band geformeerd heeft. Een bijzondere figuur. En uh, ja, deze CD kan ik toch van harte aanbevelen. Zeer de moeite waard. Het is echt een bijzondere vogel geweest. En ja, hij had ook een gigantische verzameling uh, muziek. Maar in de Tweede Wereldoorlog viel er een bom op hun huis in Antwerpen... en de hele collectie was uh, verdwenen. En ja, dus eigenlijk vijftig jaar na zijn dood is deze uh, ja, CD uitgekomen. En uh, zeer de moeite waard. Ja, de hoogste tijd om toch iets uh, vocaals erachteraan te prikken. En daar kies ik voor een zangeres duizier... Of springtime, that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening, That trembles on the brink of a loveless song. You are the angel gloom, that lights a star, The dearest things unknown. When all the things you are Ja, de de, de, de, de, de, de zanger uh, uh, is, die is een Nigeriaanse, maar zit heel veel in Engeland. En dit uh, maakt uh, mooie jazz. Uh, een tussendoortje was dat. Nou, we hebben nog meer bezoek. Uh, veel bezoek uit Haarlem deze keer. En we hebben ook de gast uh, Edward. En Edward die, uh, komt eens kijken hoe het bij ZFM uh, toegaat. En, uh, ja, en we hebben ook gevraagd of hij wat muziek mee wil nemen. Maar Edward, vertel, kan je iets over jezelf? wie is Edward? Kan je iets over jezelf vertellen? Ja, goedemorgen. Ik ben Edward uh, Raalhorst, 53. ...met twee kinderen en een hele leuke vriendin. Volgens je... Ja, ik, ik, hij, uh, welke microfoon zit je op? Vier. Vier? Ja, die staat open. En je hoort me niet? Ja, nu wel. Oké, okay. nou dan doen we het even over. Uh, ik ben dus Edward uh, Rauhorst, 54 jaar, twee kinderen. Leuke vriendin in Haarlem. Um, in de jaren tachtig een beetje in de jazz beland vanuit de popmuziek. En vandaar dat ik een, een nummertje heb meegenomen van Cassandra Wilson... Uh, een nummer van uh, YouTube, Love Is Blindness. Ik denk dat de uh, poplieve dat ook kennen, maar niet in deze versie van Cassandra Wilson. <tied> don't want to see, won't you wrap the night around me, take my heart, love is blind, at all Wilson met Love is Blindness, bekend van U2, van hun experimentele LP, Achtoen Baby. Ik kwam voor het eerst in aanraking met Cassandra Wilson in de jaren 80, toen ik dus, wat ik net zei al, uh, vanuit die popmuziek geïnteresseerd raakte in de jazzmuziek. En ik vond dat zij een hele verfrissende manier had om uh, covers te maken van bekende popnummers zoals deze van U2. Uh, op deze uh, nummers, op deze LP, <coughs> toen mee. Brandon Ross op de gitaar, Kevin Bright ook op de gitaar en de bekende Lonnie Placido op de bas. Um, Dougie Brown op de drum en Budge Morris op de cornet. En het komt van de LP New Moon Daughter van het midjaar 90. Nou, dankjewel voor de informatie over Cassandra Wilson. Een bekende dame in dit programma draaien we vaker iets van natuurlijk. Ja. En ja, wat, wat heb jij klaargezet voor uh, nu? Ja, ik denk dat ik nu iets klaar heb liggen... wat niemand ooit nog gehoord heeft. Uh, wat zeker ook nog nooit hier gedraaid is. Het is een heel kort nummer. Het duurt maar 2,5 minuut. En het komt van de EP. Ja, weten we nog die tijd dat er EP'tjes waren? Ja. En die EP heet... Die opa hier lijkt nog story... En de uitvoerende, uh, dat, is het Albert, dat is Albert Mangelsdorf... Und das Jazz Ensemble des Hessischen Rundfunks. Het is een opname van 20 december 1958 in Frankfurt am Main... ...op het oude platenmerk Brunswick. En we gaan nu luisteren naar Kanto Schilchens Choral. Dit was Albert Mangelsdorff. En nu we toch in Europa zijn, uh, gaan we even wat noordelijker. We gaan naar uh, Zweden. Uh, en we gaan luisteren naar het rune euverman trio uh, Rune Euverman is een Zweedse jazzpianist... die in 32, 1932 uh, geboren was en die in 2013 is overleden. Hij heeft uh, een uh, hele interessante plaat opgenomen... genaamd Gospel Walk... Uh, op, in, uh, die opname was in Kopenhagen op 17 januari 1961. En zijn uh, trio bestaat uit hemzelf, Rune Eufferman op piano... Erik Mozeholm op bas, Niels Bertil Dalander drums... en daarachter hoort u dadelijk ook nog een uh, jazzcore... Uh, onder leiding van Gunnar Lunden Welden. We gaan luisteren naar een compositie van Donald Byrd, Amen. was hem, zogezegd. En dan gaan we meteen kijken wat we daar achteraan zullen plakken. Ik zal eens even kijken. Het is wel eens tijd voor iets uh, uh, vocaals weer. En dan kies ik voor... Eens even kijken wat ik klaar heb staan. Um, Kim Hoorweg. De bekende Kim. Dat was natuurlijk Kim Hoorweg. En als we het over Kim Hoorweg hebben... net viel hier de naam aan tafel van Benjamin Herman. En Kim heeft ook een cd gemaakt... The Boulevard of Broken Dreams. En daar speelt ze samen Quiet Whiskey... met Benjamin Herman.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 And got your brother Jim, Grandfather wine was trembled with fright Wondering if the party was gonna last all night Grandfather wine knew without a doubt That he was next in line If that juice ran out Whiskey on the shelf You were so quiet there by yourself Things were fine till they took you down Opened you up and passed you around Vanilla B got a bottle and hit him in the jaw And that's when the neighbors called the law Dat was natuurlijk Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio. En op de sax van Benjamin Herman. En dan gaan we over naar diezelfde Benjamin Herman... met zijn ode aan de Citroën Snoek. Uh, een geweldig album uh, met een heel uh, filmische sfeer. Hier komt uh, Benjamin Herman met het allereerste nummer van de LV. Ik hoop dat het goed Dat is niet het probleem, we gaan nu even kijken hoe dat gaat. is. Oh je wel wat anders zien. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz. Uh, we hebben een gevaar in programma deze keer... met uh, mede-presentatoren Jaap en uh, Edward. En uh, ja, we gaan het twee uur gewoon verder met het draaien van mooie jazzmuziek. Zorg dat je er blij mee bent. Neem een kopje koffie, daar gaat dit nummer ook over. Morning Coffee, uh, Barry Harris.